In Groningen was vanmorgen opnieuw een aardbeving. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het epicentrum lag in de gemeente Loppersum, wat zuidelijker dan de bevingen van de afgelopen dagen. Dit zien we niet als een naschok eigenlijk uh, van de afgelopen dagen. De eerste twee bevingen vorige week die, uh, die lijken wel heel dicht bij elkaar en met elkaar te maken kunnen hebben. Uh, de andere twee liggen op uh, voldoende afstand weer om het toch aparte schokken te laten zijn. De schokken in Groningen hebben te maken met gaswinning door de NAM.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 De Waddenzee krijgt als eerste gebied in Nederland een eigen ecologisch rampenplan. Rijkswaterstaat heeft samen met natuurorganisaties afspraken gemaakt... over de aanpak van olierampen. Veel olietankers maken gebruik van de route ten noorden van de eilanden... en bij een ramp kunnen oliebestrijdingsvaartuigen... de Waddenzee niet goed bereiken, zegt Rijkswaterstaat. De Waddenzee is een uh, getijdengebied. Dat betekent dat we nou, meestal één keer per etmaal een uh, hoogwatersituatie hebben. Uh, en dan moeten we in die korte tijd dat het hoog Water is, moeten we zorgen dat die plekken die doorgaans moeilijk bereikbaar zijn, wel bereikt kunnen worden en dat we daar kunnen vegen met zogenaamde veegarmen. In het ecologisch rampenplan kan met computermodellen worden bepaald welke delen van de Waddenzee gevaar lopen en welke aanpak het beste werkt.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 Visite, visite, een huis vol visite. Om Joke had spontaan een meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het later en later die nacht. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Speek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Leerlingen die zich misdragen moeten onmiddellijk van school worden gestuurd, vindt de PVV. Aan de Spaanse Costa Blanca heeft een kaalslag plaatsgevonden onder de makelaars. Er waren. Duizenden makelaartjes, en die zijn natuurlijk allemaal verdwenen. Want uh, uh, die kon het hier niet volhouden. En dat ochtendtumeur van Hans Beum, het is bijna 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Leerlingen die zich misdragen moeten van school worden gestuurd... en uh, zo als voorbeeld dienen voor andere kinderen. Daarvoor pleit de VVD in de discussie over agressieve en brutale leerlingen... en het herstel van het respect voor de leraar. Harm Beertema, goedemorgen. goedemorgen. U bent ja, Kamerlid voor de PVW, trouwens ook oud-leraar. Hebt u zelf ook kinderen? Ik heb geen kinderen, nee. Um, dan weet u misschien wel als oud-leraar... dat kinderen zich altijd wel een keertje misdragen. Ja, zeker. Dat gebeurt. En moeten ze dan meteen van school worden gestuurd? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Maar daar pleit ik ook niet voor. Waar pleit u pleit, wel voor? Ik, ik pleit ervoor om leerlingen in uiterste consequentie van school te sturen. Wat daaraan vooraf gaat, dat is natuurlijk een heel traject. Uh, en dat is dat uh, scholen uh, uh, in ieder geval, het management van die scholen... moet in ieder geval altijd achter die leraren staan... als er problemen zijn met, met uh, leerlingen en met ouders. Uh, want we hebben tegenwoordig te maken met een ja, een generatie ouders... die vaak ook nog heel hoog op geleid zijn en gewoon ook niet meer pikken als een leraar of een juf uh, iets tegen dat kind zegt. Ja, en daar ja. moeten we vanaf. Er zijn zelfs ouders die meteen met uh, advocaten uh, aankomen zetten, heb ik wel eens ja. begrepen. Ja, er zijn ja. ouders die zelf advocaat zijn. En dat zijn natuurlijk hele lastige ouders voor scholen. Ja. Maar uh, op dat moment komt het erop aan hè, dat zo'n schoolmanager ja. zich uh, gewoon onverwacht achter de leerkracht moet opstellen, uh, begrijp ik. Ja, u viel even weg, maar ik dacht, ik maak de zin af... want die had u al inderdaad okay. gesproken <laughs> Nou okay, zijn er natuurlijk ook you. hele vervelende juffen en meesters, hè... Natuurlijk, die zijn er absoluut ook. Maar daar gaan we niet van uit. Hè. Die juffen die meesten, die zitten er niet voor niks. Die hebben een hele belangrijke uh, taak, ook in die opvoeding. En die ouders, die, uh, die, die, die gaan we mee akkoord, zo gauw ze hun kind op die school doen... Ja. Dat, uh, dat die leraren en die uh, juffen ook iets te zeggen hebben over die kinderen. Ja, Dat lijkt me ook. En nou is de vraag, hoe vervelend moet je zijn, zowel als leerling als als ouder... Uh, wil je in aanmerking komen voor uw maatregel om van school te worden verwijderd? No, thank you. Het gebeurt te weinig, naar mijn smaak. Dat geldt in, die, uh, in, dat, in al die gevallen van pesten ook. Uh, die scholen hebben vaak de neiging om uh, alles toch maar een beetje toe te dekken... en dan heel ingewikkeld te gaan doen met gesprekken te gaan voeren... in de hoop dat het allemaal wel verandert. Maar scholen zijn geen, uh, die leveren geen psychologen. Nee. En scholen die kunnen dat vaak niet. Nee. En die scholen hebben in de allereerste plaats een verantwoording... naar de leerlingen die gepest worden of naar die andere leerlingen die last lastig Haven van dat bandgedrag van die andere leerlingen. Ja, maar scholen toch... moeten een veilig klimaat bieden. Dat is het allerbelangrijkste. Daar is vast iedereen het met u eens. De vraag nee, is. Hoor. Hoezo nee hoor? nee hoor? Er zijn er, zijn er, er zijn mensen die vinden omen. dat scholen, scholen geen veilig klimaat moeten bieden? Nee, dat zal iedereen beamen. Maar de manier waarop dat gebeurt. Dan, hè, als ik zeg van dat uh, scholen dan inderdaad moeten ingrijpen als het uh, niet anders kan... daar ja. zijn de meeste mensen toch niet mee eens. Nee. Die vinden nee, dat dan ook met een typisch PVV-standpunt en zo. Ja, maar daar wilde ik toch nog even wat preciezer van u horen. Hoe en wat dan? Dus uh, hoe bond moet iemand het maken? Wanneer wordt iemand dan van school gestuurd? Is daar dan een, uh, heeft hij zich drie keer misdragen? Is het uh, uh, three strikes you're out? Wat uh, ooit op een ander dossier gold bij uw partij. Uh, uh, wanneer? Nou, three strikes and you're out, dat vind ik op zich helemaal niet zo'n verkeerd uitgangspunt. Kijk, dus het is natuurlijk aan die scholen zelf om daar, uh, om daar beslissingen in te nemen. Uh, elk geval is het natuurlijk weer anders, maar ik kan u verzekeren dat heel veel leraren... een hele slechte tijd hebben door de brutaliteit en het wangedrag van heel veel leerlingen. En nogmaals, dat geldt niet alleen voor uh, achterstandsscholen in achterstandswijken. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een school als, het, uh, uh, als een keurige witte school... In, in Zeist, waar ja. nu uh, problemen uh, lijken te zijn. Maar, dus drie, maar scholen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze iemand dan van school sturen. Maar dat Heerlijk, is toch dat al zo? Dat, dat is toch allemaal... de staande praktijk al? Ja, maar het, het, gebeurt, het gebeurt echt weinig. Dus het is, het is eigenlijk een appel van uw kant niet om de regelgeving of wat dan ook te veranderen... maar een appel aan leerkrachten en schoolbesturen om uh, de daad bij het woord te voegen? Om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn... en daar niet te lang mee te wachten, dat niet te lang uit te stellen... want juist dat uitstelgedrag en dat toedreepdekgedrag... dat is funest voor het pedagogisch klimaat in de school. Leerlingen zien dat en die uh, trekken daar consequenties uit. Ja. De vraag is wat er met die kinderen moet gebeuren die dan van school worden gestuurd. Want we hebben ook nog te maken met de leerplichtwet en die kinderen moeten gewoon naar school. En als een kind wegens wangedrag van school is gestuurd en uh, zich aanmeldt bij een nieuwe school... dan staat die nieuwe school natuurlijk niet te springen om zo'n etterbak weer in de klas neer te zetten. Nee, maar er zijn natuurlijk, scholen hebben al lang uh, allerlei convenanten met elkaar. Uh, dat ze uh, leerlingen van elkaar overnemen. Want die leerlingen moeten natuurlijk ergens terecht. Dat is evident, nee. dat ja. is duidelijk. Uh, maar uh, dat, dat kan natuurlijk heel goed, dat scholen van elkaar leerlingen overnemen. Ja. Uh, waar het mij om gaat, is dat er een heel duidelijk signaal gegeven wordt naar die, naar die leerlingen, maar vooral ook naar de leerlingen daarom, in de kring daaromheen... van, hé, hey, als ik me misdraag, dan heeft dat echt consequenties. Hele vervelende consequenties. Ja, goed. Maar dan, dan wordt iemand drie keer van een school gestuurd. Want hij blijft vervelend, of zij blijft vervelend, jongens en meisjes. Maar en dan? Ja, dan zitten we, dan hebben we het over, over hele ernstige gevallen. Ja. En dan zijn er natuurlijk altijd nog de, re de rebound voorzieningen, eh, voor de speciaal voor dat soort leerlingen. Eh, en daar wil je echt niet, als ouder ook niet, dat je kind daar terecht komt. Ja. Eh, uiteindelijk worden die kinderen wel opgevangen, maar dan inderdaad via dat soort uh, instituties. Juist. Goed. Met andere woorden, u wijst nog even op de gereedschapkist die scholen en docenten al hebben. Namelijk ja. uh, als leerlingen zich misdragen, want daar gaat het dan om, stuur ze dan gewoon van school. Uh, want dan herstel je het respect jegens de leerkracht weer. Ik pleit voor een zelfbewuste houding van scholen en leraren als het gaat over dit soort dingen. Scholen moeten een goed, stevig pedagogisch klimaat uitstralen. En uh, leraren moeten uiteindelijk dat respect van die leerlingen verdienen. Weet je wie er vast ook heel blij is met u? Nou, De minister van Middellandse Zaken, Ronald Plasterk, uw vriend van de Partij van de Arbeid. Want? Want die pleit ook voor uh, meer respect en fatsoen bij kinderen. Nou, kijk, dat, uh, dat is dan een van de weinig goede ideeën van die, van die minister. <laughs> <laughs> Zo'n wat had, had ik ook nog meer van. Ja, <laughs> goed. Harm Beertema van de PVV in de Tweede Kamer. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dag, mevrouw Koppelman. Dag.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 alles goedkoper wordt, dan, uh, dan kun je dus meer klanten krijgen. Ja, Nederlandse pensionado's die aan de Spaanse Costa... een huis hadden gekocht voor een oude dag... die lopen soms tonnen mis... nu ze hun huis gedwongen moeten verkopen door de crisis. Martijn Grimeers ging op pad met makelaar Fred Krijs in La Nusia. Ja, dan je de trap op. Een mooie witte villa is het eigenlijk. Een vrijstaande woning in La Nusia, vlak bij Benidorm...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 Ja. Dus ik ga akkoord met uh, het bod wat, uh, wat meneer uh, adviseert. Ja. Nog even uitkijken. Ja, mooi hè. Ja, het spijt me ook erg dat ik het kwijt moet. Ja. ja, het is heel naar. Morgen in Crisis aan de Costa horen we hoe andere Nederlandse ondernemers te lijden hebben onder de crisis. Ja, dan moet je toch uh, ja, je moet eieren voor je geld gaan kiezen. Je moet denken bij je eigen van ja, ik moet gaan springen, want anders ga je zelf ga je eraan. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via goedemorgennederland.kro.nl Straks, de helft van de mannen heeft geen gegevens van zijn partner of familie bij zich. En heren, dat is buitengewoon onhandig. Waarom hoort u zo? De eerste ochtendhumeur is Hans Beum. Op 7 februari kwam het gerechtshof in Den Bosch met een belangrijke uitspraak... die voorlopig niets verandert. Het Hof oordeelde dat een gemeente in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt als zij de hondenbelasting volledig in de algemene kast stort en daar niets van gebruikt voor het aanleggen van bijvoorbeeld uitlaatplekken. Omdat deze zaak een vervolg krijgt, in cassatie bij de Hoge Raad, verandert er tot die tijd niets. Wij hebben Rex, een golden retriever van tien weken, nu een paar dagen, en dat zullen we weten. Hij is een duvel. Een wilde bras met scherpe melktandjes. Hij houdt je van je werk en uit je slaap. Hij kijkt je doorlopend aan met zo'n verwachtingsvolle blik. Hé, hey, laten we nou lol gaan maken. Zoveel puur plezier in leven, dat werkt inspirerend. Daar mag wel wat tegenover staan. Om een goed opgevoede hond te krijgen, moet je consequent zijn. Dus lieten we Rex de eerste nacht gewoon piepen... toen hij alleen achterbleef om te slapen. Maar ja... Er moet wel een soort van leerproces gaande zijn. Hij bleef echter piepen tot de zeer vroege ochtend. Toen lieten we hem uit voor een plasje, alhoewel dat meer voor de vorm was, want de bench was niet alleen nat. De tweede nacht, idem dito. Geen leerproces dus. We vroegen wat vrienden om tips. Leg een hemd van jezelf in de bench, een tikkende wekker, een warme kruik. En. Het is een baby, wat verwacht je dan? En. Ga zelf in de bench liggen en laat Rex in je bed slapen. De derde nacht, eergisteren, hebben we hem om de drie uur even naar buiten gelaten. Dat werkte wel. En dat zal ook onze tip worden, mocht iemand ons ooit om raad vragen. Wij hebben een paar straten verder op een bos en om de hoek een weitje. Dus geen gebrek aan uitlaatplekken. Maar in Amsterdam heb ik wel eens een half uur met een hond gelopen... voordat we een boom tegenkwamen. Dat is inderdaad heel vervelend. Net zoals hondenpoep onder je schoen. Waarom houdt men bij de planologische afdelingen van gemeenten niet een soort van verhouding aan? Bijvoorbeeld, per vierkante bebouwde kilometer moet je minstens één parkje hebben. Dat kan toch wel van al die hondenbelasting? En het is ook goed voor de mens zonder hond. Hans Beum, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. My baby came down Queen of Transylvania, but now we live in suburbia, without any friends at Basilea. My baby came down from Romania, she was a queen of Transylvania, but now we live in suburbia, without any friends at Basilea. We gaan het nog even door bij Chantel, Disco Partizani. Vier minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Na een ongeval of plotseling onwelwoorden kost het onnodig veel tijd... om dierbaren te bereiken als het slachtoffer zelf niet aanspreekbaar is. En dus is er vanaf vandaag de 112-pas. Bedenker en initiatiefnemer is Daniel Smulders. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben toch tegenwoordig allemaal telefoons, iPads en andere gadgets... waar ons hele hebben en houden op staat. Waarom heb je dan zo'n 112-pas nog nodig? Nou, omdat heel veel telefoons zijn afgesloten met een, uh, een toegangscode, waardoor uh, hulpverleners geen toegang hebben tot de telefoon en dus niet tot nummers van uh, familie of partner op het moment dat er iets met u gebeurt en u kunt zelf niet meer reageren of praten of wat dan ook. Juist. En dus is die 112-paster. Wat, wat is het voor een ding? Het is heel simpel. Het is een, een, een plastic pas op bankpasformaat. Uh, valt erg op perfect in te schuiven in een portemonnee, bijvoorbeeld, en uh, daarop staat uw eigen naam en twee telefoonnummers van contactpersonen die dus uh, bereikt kunnen worden op het moment dat uh, u zelf niet meer kunt, uh, kunt praten, of in ieder geval niet bij het bewustzijn bent. Ja. Uh, er is ook een hele makkelijke, simpele, iets kleinere uh, pas voor aan de sleutelhanger, dus dan, uh, die kan perfect aan de autosleutel, aan de fietsleutel, aan de huissleutel. Ja, Zo'n uh, bonuskaartformaat dus... zal ik maar zeggen. Ja, bonuskaartformaat van de sleutelhanger inderdaad, ja. ja. Goed, uh, nou, nou blijkt uit onderzoek dat vooral uh, mannen ja. heel vaak die gegevens niet bij zich hebben. Nee, die hebben ze niet bij zich. Nee. En um, het is, uh, kijk, op het moment als je in je eigen portemonnee gaat kijken, dan vind je daar uh, waarschijnlijk je eigen naam uh, of een ID-kaart waar je eigen naam op staat, of een, of een bankpasje of wat dan ook. Maar er staat nooit een telefoonnummer bij. Nee. Uh, en nooit, een, zeker niet een, als er een telefoon op staat, is het je eigen telefoonnummer. Maar ja, op het moment dat je zelf niet bij bewustzijn bent of wat dan ook, heeft je eigen telefoonnummer geen nut. Uh, dus hoe moeilijk is het dan om een contactpersoon te bereiken in zo'n geval? Ja. En ik heb daarvoor de uh, contact gehad ook met de politie, omdat ik dacht van goh, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe gaan ze dat doen? Maar daar gaan ze een heel traject in met uh, basisadministratie van de gemeente om achter te halen wat het adres is. Maar vervolgens heb je dan nog steeds geen telefoonnummer van een partner of van een uh, familielid. Nee. En op het moment dat elke seconde telt als je onwel bent geworden onderweg naar het werk of, uh, uh, tijdens een, uh, of na een auto-ongeluk of wat dan ook. Dan is het toch wel belangrijk dat er snel contact is met een uh, partner of familielid. Die wil snel op de hoogte gebracht worden in ieder geval. Ja, lijkt me nogal simpel. Waar ga je zo'n ding aanvragen eigenlijk? Of, of bestellen of uh, moet je hem zelf knippen? Nee, je moet het niet zo knippen. Uh, hij wordt netjes gedrukt en wel, uh, met duidelijke letters. En uh, dat is allemaal te verkrijgen via www.112pas.nl. Ja, hoe kost dat? Um, de eerste is gratis. Uh, vervolgens uh, uh, een, een kleine sleutelhanger kost per drie stuks 2,99 euro. Uh, dus ja, daar uh, hoef je niet voor te laten, denk ik. Nee, en hulpverleners zijn dan blij, want dan weten ze in ieder geval wie ze moeten bereiken. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon natuurlijk een agenda of een portemonnee meenemen waar je het inschrijft, hè? Ja, natuurlijk, maar wat heel vaak is met een papiertje, dat verfrommelt zich op. en uh, dus weer ja, niet te lezen. En zoek maar eens een papiertje. En deze pas, die heeft een speciale room met witte gestrepte randen, valt dus erg op. Ja. ja. en dat is natuurlijk ook belangrijk. Goed. Vooral voor de heren dus, die lak zijn nou, in het meenemen lang. van gegevens. En voor de dames en de kinderen niet te vergeten. Ook. 112-pas, hij is er dus. Hartelijk dank, Daniel Smulders, de bedenker van die 112-pas. Bijna half tien, eh, elf moet ik zeggen, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl en... Kijk, nu is eens aangeschoven. Naïda, goedemorgen. Hi Ja, onze bus moet nog steeds gekeurd worden. Dat is ook een heel gedoe. Dus uh, zitten wij vandaag in Hilversum. Juist, yes, bus in de garage, jullie in Hilversum. Wij in Hilversum, mag ook wel, het is te koud in de bus. Ja, en waar gaan we het over hebben? We hebben de afgelopen weken uh, hebben we gehoord dat uh, de ouderen klagen... want ze zijn te arm, ze hebben weinig te geld. weinig geld. En nu klagen studenten, want studenten die vinden... wij zijn te arm, we hebben te veel schulden, te weinig geld. Dus zij balen behoorlijk van de plannen van het kabinet... voor een sociaal leenstelsel in plaats van de huidige studiefinanciering. En in lijn 1 vragen wij ons af. Ja, waarom klagen jullie eigenlijk? Je moet toch investeren in je eigen toekomst? Dus na het nieuws met Jan van der Putten dat ik met studenten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een explosie in een kolenmijn in het noorden van Rusland... zijn zeker negen mijnwerkers omgekomen, dat zegt de politie. Eerder werd gezegd dat er negen mijnwerkers werden vermist. Maar het is niet duidelijk of dat nou dezelfde mensen zijn. De opmerking van minister Dijsselbloem dat het salaris van bankmedewerkers omlaag moet... is slecht gevallen bij de vakbonden. Volgens bijvoorbeeld FNV-bondgenoten weet de minister niet waar die over praat. Omdat er in het bankwezen al jaren wordt gematigd, zegt de bond. In Groningen was vanmorgen opnieuw een aardbeving. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. En het epicentrum lag in de gemeente Loppersum. En Burgers in Arnhem krijgt een eigen postzegel... omdat de dierentuin deze maand 100 jaar bestaat. PostNL brengt 10 zegels uit waarop jonge dieren staan... die in Burgers geboren zijn. En dat zijn dan dieren als de neushoorn en de roodschildgiraf. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Ja, beste luisteraars, lange tijd waren wij het land waar arm en rijk konden studeren. Dankzij de studiefinanciering kon je ook als je ouders geen geld hadden toch doorstromen naar het hoger onderwijs. Ja, en dat is binnenkort verleden tijd. Je kunt wel studeren, maar dan moet je geld gaan lenen van de staat. En dat geleende geld betaal je terug, zodra jij je mooie, goed betaalde baan hebt. Want het sociaal leenstelsel wordt onder het huidige kabinet concreter en concreter. En kon ik nog, in Nederland, kon ik nog Nederland verkennen dankzij mijn OV-studentenkaart, want ik studeerde in Rotterdam, lunchte regelmatig in Maastricht en ontdekte met vriendinnen het strand van Hoek van Holland. Ja, ook deze luxe is verleden tijd, want de OV-studentenkaart gaat er ook uit. Wij worden genijd, onevenredig getroffen, ze kleden ons uit. Dit zijn de te verwachten woorden van de belangengroepen. Studeren straks alleen maar voor de rijken? Of moeten studenten en hun belangenbehartigers kappen met janken... en doen wat vrij normaal is, namelijk betalen voor je studie? Wat vindt u, luisteraar? <coughs> Bel met 0800 1121 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl... Twitter kan natuurlijk ook, hashtag Lijn 1 Radio. Dit is Lijn 1. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, cry. And you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. Je hoort cry, cry, cry van Johnny Cash. Ja, en cry, cry, cry, cry oftewel huilen, huilen, huilen. Dat is wat jongeren nu aan het doen zijn. Huilen, want ze hebben al te veel studieschuld en ze hebben geen geld... en nu moeten ze ook nog gaan lenen. Wordt de studiefinanciering afgeschaft? Hier bij mij in de studio zit Lieke Smits, voorzitter bij SP Rood. Lieke, ben je ook aan het huilen? Nee, ik huil niet, maar ik vind het een hele slechte maatregel, absoluut. Waarom is het zo'n slechte maatregel? Omdat wij eh, als samenleving moeten investeren in ons onderwijs... en niet een enorme financiële drempel opwerpen... voor hele leergierige jongeren die graag door willen leren. En die, naar mijn idee, heel logisch zeggen... wow, als ik een, een schuld aan moet gaan van 30.000 of 40.000 euro... laat dan maar even, dan ga ik wel de arbeidsmarkt op. En dat zou eigenlijk het domste eh, kunnen zijn wat we op dit moment doen. Toon Genen, mijn andere gast, voorzitter... Jonge Socialisten, Partij van de Arbeid. Ja, hallo. Ja, ik vind het helemaal niet zo'n uh, slechte maatregel. Ik vind ook dat het beeld dat hier wordt geschetst... helemaal geen recht doet aan wat er gaat gebeuren. Uh, het blijft zo dat iedereen in Nederland kan studeren. Uh, ook als je uh, ouders geen geld hebt, o, hebt of als je zelf helemaal geen, geen cent te makken hebt. Uh, je kan het dan gewoon lenen en je moet het dan naar draagklacht terugbetalen. En als het dan gaat over wat Lieke net zegt, uh, investeren in het onderwijs. De SP is een van de weinige partijen die gewoon bezuinigt op het onderwijs... volgens hun verkiezingsprogramma, wel 800 miljoen. En dus ik begrijp dat helemaal niet. Uh, ja, wij bezuinigen heel graag met liefde op alle managers in het onderwijs. Daar kan heel veel geld gehaald worden. Dus dat is ook wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben voorgesteld. Uh, maar waar het nu over gaat is dat een hele generatie jongeren die graag door wil leren, een enorme drempel krijgt opgeworpen. Uh, en daarmee dus ook uh, wordt aangestuurd om een studie te kiezen die, uh, waar je misschien in kortere tijd meer geld mee kan verdienen. Dus uh, misschien wel economische studies of medicijnen. Uh, om maar op te zorgen dat je snel die lening terug kan betalen. Terwijl we ook op alle andere gebieden heel goed opgeleide jongeren nodig hebben. Het nou, is volgens mij een risicoloze lening. Want namelijk als je bent afgestudeerd en je gaat vervolgens iets doen waarmee je niet zo veel geld verdient, hoef je het niet te doen terug te betalen. Als je het niet kan terugbetalen... hoef je het niet terug te betalen. Ja, want dat, dat is nu ook al zo waar hebben we het zo. concreet over? Tegen een, uh, wat is het? 0,6? Nu 0,6. En dat kan misschien in de toekomst weer wat stijgen. Ja. Maar nu, je kan gewoon... Uh, uh, dan ze mogen er 30 jaar overdoen in totaal. 15. 15. Ja. En eventueel uit, nog een keer uitstel... als ze nog geen baan hebben. Ja. Dus ja, Lieke... Zo erg klinkt dat toch niet? 0,6, je mag er 15 jaar over doen. En bovendien, als je geen baan hebt, dan hoef je niet terug te betalen. Dus waar hebben we het over? Nee, 0,6 klinkt inderdaad nee. fantastisch. Uh, dat is uh, nu het rentepercentage. Uh, maar dat is in de afgelopen jaren ook gerust 5 of 6 procent geweest. Dan heb je het over een enorme rente. En die zal ook weer heel hard gaan stijgen als de economie aantrekt. Um, en dat betekent dat jongeren een enorme rente krijgen... als je al 20, 30 of 40.000 euro schuld hebt. tikt dat dus heel hard aan. Um, en we, we remmen hier jongeren echt mee af om een goede opleiding te kiezen. We zitten nu ja. in een, in een, maar een grote. Laat die jongeren zich wel erg snel afremmen, Lieke Smit. Want jij zegt steeds: we remmen ze af, ze worden gedemotiveerd. Maar als jij echt iets wil, dan doe je dat toch gewoon. Want laat jij je afremmen, tonen geen voorzitter van de Jonge Socialisten Partij van de Arbeid. Nee, ik denk het niet. Ik vind het wel een uh, reëel probleem. We moeten dat onderzoeken. Zijn er heel erg veel jongeren die dan zeggen: ik ga niet studeren? Maar het schijnt best mee te vallen. En ik denk ook als je het wat beter gaat uitleggen, nog van ook alleen je. Uh, leen nu geld om je, uh, in jezelf te steken, om een goede opleiding te doen, en je kan het niet terug te betalen, is er gewoon geen probleem. En ik vind ook dat we eerlijk moeten zijn: heel vaak heb jij heb vooral degene die de opleiding doet, die heeft er baat bij. Uh, en die mag dus ook daar best iets meer aan mee uh, betalen. Nee, we... we gaan hier echt te snel voorbij. Dit is een ontzettend individualistische gedachte. En uh, dat kan, uh, maar zo denk ik er niet over. Wij investeren als samenleving in het onderwijs... en wij verdienen dus ook als samenleving terug uit dat onderwijs. We hebben namelijk een progressief belastingstelsel. Dus als je na je opleiding heel veel geld gaat verdienen... dan betaal je meer belasting. Betaal je dus ook weer meer mee in het onderwijs van de volgende generatie. En dat moeten we ook vooral zo houden. En niet een, uh, mensen opzadelen met een individuele hele hoge lening... Uh, waardoor ze misschien niet Hoe verder gaan. Hoe hoog is jullie creëren. lening nu? Hoe hoog is die van jou, Lieke Smits? Heb, heb jij schuld, bedoel ik? Ja. Absoluut. Hoe hoog is jouw schuld? 28.000 euro. En die van jou, Toon? 36.000 euro. Ja. En hoe kom je dan aan die schuld? Want er, even, er wordt steeds gezegd, die jongeren die, die hebben geen geld... die zijn nog, soms zeggen nog armer dan de ouderen. Maar hoe komen ze aan die schuld? Want die schuld is echt niet alleen maar van de boeken en van het studeren, toch? Nou, voor een groot deel wel. Uh, je krijgt zo'n 260, of 270 euro studiefinanciering in de maand. En gemiddeld heb je toch zo'n 800 à 900 euro kosten... als je kijkt naar kamer, huur, zorgverzekering, collegegeld, boeken... alles bij elkaar optelt. Nou, er zit een enorm gat... En Sommige studenten kunnen goed bijverdienen bij hun, uh, bij hun studie... omdat ze daar de tijd voor hebben. Uh, ik volgde een opleiding waar ik gewoon gerust... 40 tot 50 uur in de week mee bezig was. Ja, dan red je dat niet. Dus dan uh, zou je toch moeten lenen. Toon degene? Ja, ik denk dat dat, dat ongeveer wel, wel klopt. Ik heb toch wel, wel geld nodig om uh, goed te kunnen studeren. Uh, maar ik geloof echt, echt niet zeg maar, dat het uh, sodom en gemorra wordt als we het afschaffen. Want de aanvullende beurs blijft bijvoorbeeld bestaan. Dat is een heel mooi ding. Uh, en ik, ik denk zelf echt, als jij gewoon een opleiding wil doen... Uh, nou dan, en, en je steekt er heel veel tijd in, dan mag er ook wel wat geld ingestoken ja. worden. En als je het vervolgens niet kan betalen, hoef je het niet te betalen. Ja. Het is eigenlijk dezelfde situatie als er nu is. Het enige verschil is dat je niet gratis geld krijgt aan de voordeur. Nee, dat maar. is onzin. Als je het niet kan betalen... dan zit je dus eerst 15 jaar, of misschien nog wel langer... als het aan dit kabinet ligt, aan een, aan een lening vast... waar je elke maand geld moet ophoesten. En dat gaat om best wel een groot percentage. Ja. Er wordt nu maar... over 10 tot 15 procent van je netto-loon gepraat. Dat is enorm om te toesten. Maar even weer terug naar, naar, naar, de, naar de realiteit. Het kabinet investeert in goed onderwijs. Wij moeten als Nederland een goed onderwijsland blijven. Dus daar gaat het kabinet zich hard, dit kabinet zich hard voor maken. Zij investeren daarin. Dan is het toch niet zo gek? Het moet, dat geld moet er ergens vandaan komen. Dan is het toch niet gek dat zij zeggen... studenten, als jij wil studeren, draag de verantwoordelijkheid... en zorg ervoor dat je je eigen levensonderhoud voorziet. Ja, maar je hebt het nu over de kwaliteit van het onderwijs. En naar mijn idee kan je die kwaliteit niet loszien van de toegankelijkheid. Want we hebben niks aan fantastisch goed onderwijs... als maar een klein deel van de jongeren daar naartoe kan... omdat zij dat geld daarvoor hebben. Maar dus we moeten dus zowel zo. voor goed onderwijs iedereen zorgen... als lenen. voor toegankelijk onderwijs. Iedereen mag lenen, dus het is toegankelijk voor iedereen. Uh, en ik vind ook, als je echt denkt dat je bijvoorbeeld... door 800 miljoen, hè, wat de SP namelijk wil weghalen bij het onderwijs... als je dat allemaal kan weghalen door alleen managers... minder managers te hebben, ja, dat is echt een, echt een luchtkasteel. Dat is natuurlijk niet zo. Dat gaat gewoon keihard zijn keiharde bezuinigingen op het onderwijs. En dit is juist een plan om de... meer te investeren in het onderwijs. Aan de telefoon hangt meneer Bex. Goedendag. Hallo. Zegt u het maar, wat heeft u te zeggen tegen deze studenten? Uh, nou, het nou, is wel aardig. Ik vond uw uitzending wel aardig om op te reageren. Uh, ik, Dank u. Ben, uh, ik ben 63. Uh, ik wil reageren. Ik heb al mijn studies uh, in de avond gedaan. Negen jaar lang om een hbo te halen. Met daarbij ook nog uh, voor onderwijskunde. Uiteindelijk uh, heb ik nooit geld gekregen van niemand. Uh, de, het enige wat ik kon doen was via de belasting uh, het uh, aftrekken. Dan kreeg je nog wat geld terug. Maar uiteindelijk ben ik uh, bezig geweest naast mijn werk. En uh, ik moet u zeggen, ik heb er nooit spijt van gehad. Want het heeft me, uh, ik heb op mezelf geïnvesteerd. En dat heeft uh, me alleen maar voordeel gebracht. Uh, dus waar hebben we het eigenlijk over? Van kan niet studeren. Mijn ouders waren ook niet rijk. Dus ik heb maar op mezelf geïnvesteerd. Ja, heel goed. Dank u wel. Ja, jongens, gewoon in jezelf investeren, Lieke Smit. Je, je behandelt die studenten. Je bent ze een beetje aan het klein houden. Van oh, het is allemaal heel zielig en ze kunnen het allemaal niet. Als je echt wil, dan investeer je toch in jezelf? Als wij echt willen met z'n allen... dan investeren wij gezamenlijk in uh, studenten, in jongeren. Um, en natuurlijk, elke student investeert al in zichzelf. Want het is niet zo dat je nu je hele opleiding vergoed krijgt... met het huidige stelsel. Uh, je krijgt nu maar 260 euro. Daar, kan, daar kunnen studenten amper hun huur van betalen. De meesten niet eens. En um, nou, dus... dan blijven ze bij hun ouders wonen. Ja. Ik bedoel, die ouders mogen toch ook eens een keer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid? Ja, helaas kunnen niet alle ouders evenveel bijdragen. En daarnaast uh, wil dit kabinet natuurlijk ook de OV-studentenkaart afschaffen. Dus de mensen die wel bij hun ouders blijven wonen... die kunnen straks hun reiskosten niet meer ophoesten. Ja. En dan denk ik, in heel veel grote steden... we hebben in dit land zoveel hogescholen en universiteiten... dat reizen in de praktijk in dit kleine land valt ook wel mee. Ja, we zijn gewoon gewend geraakt aan dat we bijna voor niks hoeven te betalen... Nee, dat is, dat is echt onzin. Um, het gaat om, om duizenden euro's aan reiskosten voor heel veel jongeren. Zeker op het HBO. Daar wordt veel meer heen en weer gereisd tussen de opleiding en het uh, thuisadres. Um, en dat, dat, die kosten lopen enorm op. En juist door het afschaffen van de OV-studentenkaart gaan we dus tegen jongeren zeggen... doe maar een opleiding bij jou in de buurt. Of dat nou is waar je goed in bent. Of dat nou is wat je zou willen doen. Uh, maar wij stimuleren ze dus om een opleiding te kiezen die heel dicht bij huis is. En dat vind ik een hele foute stap. Toon Gena? Ja, ik, ik ben het daar eigenlijk wel van een uh, groot deel mee eens. Kijk, het moet natuurlijk... Wel zo blijven dat je gewoon overal uh, als je de opleiding kan doen die je wil doen en stel je voor dat je inderdaad bijvoorbeeld bij Maastricht woont en je wil heel graag een opleiding doen of de beste opleiding uh, diergeneeskunde en die is toevallig in Alkmaar dan moet daar wel een regeling voor getroffen worden en ik denk dat met een uh, OV kortingskaart wordt het niet zijn, dus dat, daar moet iets anders voor zeg je, in de plaats zeg komen. Zeg je daar dan mee want aan de ene kant zeg je wij zijn, wij zijn voor dat leenstelsel, ja. maar je bent tegen afschaffing van de OV jaarkaart? Nou ja, ik denk Over dat er wel, wel een ander systeem kan komen dan de huidige uh, kaart, die is ook wel erg Ruim in, in deze mm -hmm. tijd van de economische crisis. Maar bijvoorbeeld een trajectkaart of dat je dat ook betrekt in het leenstelsel. Ja, dat ze zijn hebben die onderste ondersteuning voor die reiskosten nodig, studenten. Dat is wat je zegt. Dat denk ik zeker, ja. Mevrouw Ekko, goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ik wil even zeggen, toen, wij, toen mijn dochter ging studeren... die ging naar Amsterdam, van Kampen naar Amsterdam is hij naar de avondschool gegaan, Ogenavondschool. avondschool... toen werkten ze bij Jo van de Endermusicus te verkopen. En daar betaalde hij haar studie van. En zat een flesje in... Uh, even, even zien hoor, Dat zit dichtbij Amsterdam, is een klein flatje gehuurd... waar Wouter Bos en, en Balken en Dokken is gewoond. En er is haar diploma gehaald en ze heeft nou een jaar een prachtige mooie baan zonder schoot. Ja, dus gewoon dus doen. Kan, zo kan het ook. Ja. Heel goed, dank u wel. Ja, jongens, horen jullie dat? En nog iemand twittert, even kijken, lijntje twittert... Studenten niet te zeuren. Ik ben met 20.000 20 gulden schuld en zonder OV-kaart afgestudeerd in 1980. Ik eet er geen boterhammen minder door. Nou, dat is heel mooi. En zoals u mevrouw net zei... het is hartstikke mooi als studenten bij kunnen werken bij hun studie... om daarmee de kosten van de opleiding te betalen. Maar er wordt nu gemiddeld door studenten zo'n 20 uur per week bijgewerkt. En dat kan niet anders dan dat het ook ten koste gaat van het onderwijs. Werk jij bij... Uh, ik ben afgestudeerd, dus ik werk uh, nu volledig. heb ja, maar... tijdens je studie werkte je erbij? Ja, ik heb bijgewerkt, maar niet, ik kon niet genoeg werken in de week... Om, uh, om mijn hele studie te betalen. Nee, dus ik moest wel lenen. Toen degene? Ja, ik heb ook wel uh, gewerkt als portier veel. Uh, ben maar je er denk... slechter van geworden? Ja, ik ben er denk ik niet slechter van geworden. Kijk, wat het belangrijkste voor de Partij van de Arbeid is... en ook voor de jonge socialisten... het moet toegankelijk zijn voor iedereen. En zolang iedereen gewoon kan lenen... Uh, tegen een heel goed percentage... en ook dat je het alleen hoeft terug te betalen naar draagkracht... <coughs> is er volgens mij... Uh, ni, zijn er niet zoveel problemen. En die leenangst, dat is iets waar we nog even goed naar moeten kijken. Maar ik denk dat dat in de praktijk wel mee zal vallen... als je het goed uitlegt en ook als iedereen er gewend aan raakt. En ik vind dat we nu doen alsof studenten ontzettend kwetsbaar en zielig zijn. Volgens mij is dat een van de vitaalste bevolkingsgroepen uh, in Nederland. Maar Toon begint hier over de leenangst... Uh, en dat we het maar beter uit moeten leggen, dit plan. Ik vind het heel erg gezond dat jongeren bang zijn om te lenen. En volgens mij moeten we daar blij mee zijn... dat heel veel jongeren niet zich zomaar in de schulden willen storten. We zijn in een maar dat enorme... Is niet dat is niet voor een bankstel, dat is gewoon voor een opleiding. Ja. Net zoiets als een hypotheek, dat is ook niet toch zomaar een lening. Maar misschien, Lieke, moeten jongeren leraren, studenten leren... dat als ze lenen, dat bedoeld is primair voor hun studie... en dat je het dan maar niet met de nieuwste iPad moet doen... en met de nieuwste iPhone... en dat je dan niet drie keer per jaar op vakantie kunt. Ik bedoel, de studenten van nu hebben ook wel een leven... waarvan ik soms denk van, god, dat is het leven... wat de gemiddelde persoon die een fulltime baan heeft, heeft... Sommige studenten, ze zijn gewoon inderdaad. Ja, Sommige studenten lenen inderdaad voor vakanties. En dat moeten ze absoluut zelf weten. En dat ze dan zelf met die schuld na afloop zitten. Is hun eigen ja, maar probleem? maar nu zijn ze te verdedigen. En nee, te helpen ik... van jongens, ik vind het heel erg als ze straks een N schuld hebben. Nee, en dan, begrijp SP, je mij, dan begrijp je mij absoluut verkeerd. Ik verdedig niet de studenten die uh, hun geld uitgeven aan iPads en vakanties. Dat is hun eigen keuze. Uh, ik verdedig hier de studenten die zeggen... ik wil niet uh, mij in de schulden storten. En straks nog tientallen jaren moeten afbetalen. Omdat ik gewoon een goede opleiding wil volgen. En... Uh, die opleiding is een belang van de hele samenleving. Dus moeten we daar met z'n allen voor zorgen. Jullie, want ik ga even naar de Landelijke Studentenvakbond. Aan de telefoon Kai uh, Heineman... Goedemorgen, Kai Heineman. Goedemorgen. Hey, jij bent voorzitter van de landelijke studentenvakbond. En jullie hebben de afgelopen week een enquête gehouden. Studeren moet kunnen. In de loop van de week komt de uitslag. Maar jij hebt intussen voor ons een tussenstand. Over het sociaal leenstelsel ging de, de en enquête. Wat hebben jullie precies onderzocht? Ja, het is al iets langer hoor. Het is, uh, die loopt al maanden, die enquête. Ah. Maar wat we onder andere hebben onderzocht is wat gaan studenten nou doen als er een leenstelsel komt. Nou, dan geeft uh, twee derde uh, aan uh, meer uh, te zullen gaan werken bijvoorbeeld. En uh, 82% van deze mensen zegt... ja dit zal waarschijnlijk of zeker ten koste van mijn studie gaan, uh, die, dat extra werken. En uh, dat klopt ook met ander onderzoek wat uh, het ministerie zelf heeft laten uitvoeren. En daar blijkt gewoon dat als studenten meer dan 16 uur per week gaan werken... dan gaat dat gewoon te, ten koste van hun studie. En wat nog meer? Behalve, wat hebben jullie nog meer onderzocht? Um, nou, wat, uh, uh, wat verder nog opvalt is dat uh, bij de groep uh, die we ook onderzocht hebben... scholieren en mbo-studenten, uh, um, dat daarvan 70% aangeeft naar het hoger onderwijs te willen. Nou ja, van de scholieren is dat natuurlijk bijna iedereen... ...maar van de mbo-studenten, die kunnen ook gaan werken. Um, maar daarvan zegt de helft, 49,2 procent om precies te zijn... ...zegt hier waarschijnlijk tot zeker van af te zien... Uh, ...omdat de dreiging van een hoge studieschuld uh, hen belet om door te studeren. En ja, dat is vooral uh, voor die mbo-studenten natuurlijk... ...omdat die ook de keuze hebben om uh, te gaan werken. En dat is, denken wij, zonde, want dan uh, verlies je gewoon talent... Oké, okay, dus het belangrijkste is, meer werken gaat ten koste van de studie... en mbo-studenten, bijna de helft, gaat niet meer naar het hbo... als ze dat zelf moeten betalen. Ja, en de, de helft van de mensen die het wel zou willen. Dus niet wel, wel zou willen, ja. ja. Nog meer dingen waarvan je zegt, dat moeten jullie even weten? Dat is de tussenstand? Um, nou, wat, wat, wat ook nog wel opvalt, uh, is dat uh, drie kwart... Uh, van de mensen die het heeft ingevuld, het uh, zeer onacceptabel vindt het afschaffen van de studiefinanciering. En dat zijn niet alleen studenten, uh, niet alleen scholieren en mbo-studenten, maar ook ouders. Uh, sterker nog, ouders zijn nog negatiever over het leenstelsel uh, dan uh, scholieren en studenten. Ja, want die ouders denken dat uh, gaat ten koste van hun eigen portemonnee. Ja, en... Uh, die leenangst die zit, leeft misschien nog wel meer onder ouders. Want daarvan zegt twee derde van de ouders... Zegt, uh, ik denk dat mijn uh, kind niet meer uh, gaat studeren. En uh, de hoogte van de studieschuld is echt van belang... of zij uh, die keuze gaan nemen. Oké, okay. dankjewel Kei Heineman. En voor luisteraars die meer willen weten over de enquête... en in de, ja, willen kijken hoe die uh, de komende week... Uh, vorderd kunnen naar WW studeren moeten kunnen. Aan de telefoon, twee studenten. Marco en Guido, ik ga eerst naar Marco. Marco, heb jij een leenangst? Nou, goed Ik ben al eventjes voorbij de studerende leeftijd. Maar uh, uh, ik heb er, zeg maar in die einde jaren tachtig een, een aanvullende beurs gehad. Een lening ook, maar dat was ook een lening erbovenop, zeg maar. En uh, toen uh, heb ik dat geleden. Ik had lenen, toen zei ze, ja, je mag het uh, tegen 0,8% lenen. En als je binnen tien jaar na je, je studie niet terug kan betalen, dan vervalt de schuld. En ineens stonden ze twaalf, jaar later. Oh, nou, het eerste wat er gebeurde was dat ze het overdeden naar de ABN een jaar, En dat die de rente opdrapte, 8% van 0,8%. En het tweede wat er gebeurde, was dat de Staten de termijn verlengde na 15 jaar. En dat stonden ze al, al, al nog voor de deur, dus ja, dus, het is wel zo natuurlijk als de staat het spel niet kan winnen, dat ze dan de regels gaan veranderen. Oké, okay, dus, dus uiteindelijk was je de pineut. En, en als ik dan als gelijk met, met, met, met zeg maar de babyboom-generatie, die nog wel uh, 60 jaar zijn hele cadeau heeft ja. gehad Maar even, te, even achteraf gezien, hè? dus inderdaad, je was de pineut, moest uiteindelijk heel veel terugtalen. maar ja. heb je er spijt van, wat je toch hebt gestudeerd? Uh, nou, dat ik, daar heb ik op zich geen spijt van. Kijk, ik, heb, ik, ben, ik ben opgegroeid als wees. Dus ik heb ook geen ouders. Dus ik ben nog aan het afbetalen. Want ik heb er helemaal wel wat ellende gehad. Ja. En ik ben dus, uiteindelijk ben ik nog steeds aan het afbetalen. Ik ben nu 44. Ik bedoel, ik moet nog 3000 euro afbetalen aan studieschuld. Ja, dan bouw je. En, ja, de, tot, tot, ja, en, ja, ja, dat is wel zo. Ja. En, uh, en oké, okay, het komt wel, wel een keertje af. Maar als je dat ook nog eens even vergelijkt met, uh, met het feit dat mijn pensioen uh, op dit moment vijf keer lager staat dus dan het zou moeten staan. Zo beetje. Ja, dus kortom, uh, heb, het maar, is kloten. De afgelopen jaar dat wij zo wel een apart geschoven. Ja. Dankjewel een... Marco. Ik ga je onderbreken want ik moet naar Guido. Dankjewel. Guido. Hoi, studeer jij nog wel? Ja, nog, nog, net, nog net, nog net. En hoe net groot, is, mee, hoe groot is jouw studieschuld? die valt reuze mee. Die valt okay. reuze mee. Ik, zit, ik zit onder het gemiddelde. Maar Heb... ik ken wel genoeg mensen in mijn omgeving die een, een aardige studieschuld hebben van meer dan 30.000 ja, euro. We, we hoorden net Kai Heinemann van de Landelijke Studentenvakbond. En die hebben een enquête gedaan en die komen met drie dingen. Die zeggen meer werken gaat ten koste van de studie. En de mbo-studenten die wel naar de, de hbo zouden willen gaan... Een helft, de helft daarvan gaat niet meer als ze het zelf moeten betalen. Denk jij dat dit leenstelsel ervoor gaat zorgen dat je meer moet werken... en dat gaat ten koste van je studie? Ja, dat, dat denk ik wel. Op dit moment. Ik wilde graag ook een, een internationale dimensie aanbrengen. Bijvoorbeeld in België is het zo dat studenten uh, maar weinig mogen werken omdat de staat vindt dat ze uh, juist moeten studeren. Dus ja. Er zijn zeer stringente belasting, dat ik, Om even bij te geven, ik, ik studeer op dit moment in België. Uh, en in Nederland is het heel normaal om nou zeg 12 tot 20 uur per week te werken. En als, nou ja, de studiefinanciering is op dit moment ook al niet genoeg om echt van rond te komen. Maar het is toch een, een aardig begin. Nou ja, maar wat vind, jij zelf? Ik even, wat vind jij zelf? Vind jij het oké okay dat studenten meer moeten werken... en hun eigen broek moeten ophouden? ophouden? Of zeg je van, jongens... de overheid moet gewoon blijven, blijven helpen? Nou, ik... Ik, de af, ik denk dat ik vooral moeite heb met de afweging... tussen het feit dat de, de zalen steeds voller zitten... dat je, nou, acht tot twaalf uur per week college krijgt... en dat aan de andere kant de staat vraagt om steeds meer te betalen. Dat je... Uh, ik heb met 1200 man in één zaal gezeten in Nederland. Dat, ja, op het moment dat, je zo, dat er steeds meer van je gevraagd wordt... en steeds vaker gezegd wordt met gold, het is een investering in die toekomst. En dat zou ik ook in die zin nog maar graag terug willen zien. Die, die, die kennis-economie in uh, dat, dat Den Haag ook daar, daar wat mee doet. Dat lijkt, dat lijkt me een, een mooiere afweging. Oké, okay. dankjewel Guido. Mevrouw Bel aan de telefoon. Ja, dag. Zegt u het maar. Uh, ik uh, heb zelf gestudeerd. En... Uh... Ik kom uit een uh, middenstandsmilieu. En uh, daar was weinig geld. Ik wilde studeren. En dat betekende gewoon dat je uh, overdag in college uh, zat. S'avonds studeerde. En ik leefde van eerst 150 gulden per week. En later van 250. En daarmee wil ik zeggen... Ik zat ook in grote collegezalen met 1200 man. Uh, je, moet het, je moet daar wat van maken. Zoals het is. Daar moet je wat van maken. Je moet een uitgestelde... Het vermogen hebben om, om, om, om de bevrediging later te krijgen. En dat zie ik niet bij jonge mensen. Ik heb ja. nu 40 jaar lesgegeven. En ik zie ze rekenen uit. Hoe heb ik het minste werk? Ze willen wel scoren, maar ze willen niet investeren. Het liefst ook de langste weg, dat ze het minst hard kunnen werken. Ik ging één keer in de maand, als ik het kon betalen, naar huis. Ja, dus uh, de jeugd is zoveel vrijheid gewend en zoveel luxe. En we moeten langzaam leren terug te komen... En, te werken met wat kan. En je in te zetten, en soms zijn de grenzen. Helder, ik ga het ze vragen hier, dank u wel. Lieke en Toon. Lieke. Ja, uh, deze mevrouw zei dat, uh, dat studenten veel luxe zijn gewend. En uh, ik kan me zeker, uh, als, uh, als zij iets eerder heeft gestudeerd, jaren geleden... dan kan ik me voorstellen dat dat, uh, dat, dat zo overkomt. En misschien is dat ook het geval... Uh, maar waar we het nu over hebben, is veel fundamenteler dan dat. Het gaat niet alleen om, de, om, om een, een lening afsluiten voor een nieuwe telefoon. Dat moet iedereen zelf weten. Maar het gaat echt om uh, de toegankelijkheid van ons onderwijs... die hiermee echt wordt belemmerd. En zeker jongeren uit uh, zwakkere uh, milieus, economisch gezien... Uh, die hebben er heel veel moeite mee om zich zomaar in de schulden te storten. Ik vind dat heel gezond. En ik vind dat ja. we juist jongeren niet aan moeten moedigen... om. Om nou, Zo ik vind het echt niet zomaar in de schulden steken. Het is gewoon voor een opleiding waar je ontzettend veel baat van hebt. Ik vind ook die enquête van de LSCB. Is ontzettend bevooroordeeld. Uh, aan de eigen achterban uh, veel vragen. Suggestieve vragen. Bangmakerij. En ik denk dat we er veel beter aan doen. Om gewoon uit te leggen hoe het systeem is. Iedereen kan in Nederland studeren. Dat blijft zo. Dat zal ook altijd zo blijven. Daar staat de P van de A voor. En je moet misschien inderdaad wat lenen. Maar je hoeft het alleen maar terug te betalen. Ja. Nadragen. Sterker nog, Gerrit die mailt... Je bent een bof Er zijn grenzen. Dat vind ik ook een hele mooie opmerking. Gerrit die mailt, Je bent een bofkont... Als je talent hebt. Om te kunnen studeren. Dus Lika. Ik vind toch echt die studenten mogen wat meer zelfverantwoordelijkheid dragen. Kom op zeg, ik wil nog even reageren op Toon. Uh, we zeggen tegen iedereen in Nederland: kijk uit met schulden aangaan. Geld lenen kost geld. Kijk uit daarmee. We zijn niet voor niks in een crisis gekomen. Dat had deels te maken met enorme leningen die overal zijn afgesloten. Maar dat is goed, hè? Maar dat en, en, is goed. je niet wilt... even. Op het moment dat studenten zich in de schulden storten, dan noemen we dat ineens een investering in jezelf. Kom op zeg, we hebben een investering nodig in ons allemaal en daar moeten we als samenleving voor betalen. Nou, ik vind het dus echt een heel erg groot verschil of je nou Leent je dat voor een telefoon of een bankstel of een vakantie... of voor al die dingen, of voor een huis of voor een opleiding? Dat zijn toch gewoon goede, solide leningen? Daar heb je gewoon okay. hartstikke veel aan. En waar ik me dan misschien nog wel het meest over verbaas... En je vindt, is dat, is dat Tony als, als sociaaldemocraat, die toch altijd zeiden vroeger... wij willen hè, verheffing van de onderklasse... wij willen zorgen dat mensen die uit zwakkere milieus komen... verder door kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen... hier een asociaal leenstelsel zit ja, verdedigen. het is niet asociaal, het is ja, juist ja, een echt, sociaal leenstelsel. Kan iedereen kan, kan erbij, iedereen kan gewoon gaan studeren... iedereen kan geld lenen. Dus ja, ik begrijp het hele probleem echt niet hoor. Ja, maar... Ik vind het echt bangmakerij... Uh, en doen alsof opeens niemand meer kan studeren... en alleen de rijken, terwijl het absoluut niet zo is. Dit maakt het juist... Uh, dit maakt het juist misschien nog beter. Omdat nu krijgt gewoon iedereen studiefinanciering ook uh, rijke luiszoontjes zeg maar. De HBO-raad heeft er onderzoek naar gedaan... waarbij tienduizenden, twintig tot dertigduizend uh, jongeren zeggen op het HBO... die zeggen, ik zal niet verder leren uh, als er een leenstelsel komt. Maar dat is goed, en goed en toch? Kennelijk... Dat is je eigen keuze dan toch, Lieke? Als jij, niet in, als jij geen schulden wilt, omdat je bang bent voor schulden... Uh, zegt van, ik ga niet verder sturen, moet je allemaal zelf weten. Nee, dat is vind toch prima? Ik vind het heel prima dat wij studenten... Uh, uh, stimuleren en eigenlijk ook afschrikken op de kwaliteit van het onderwijs. Als jij uh, de capaciteiten niet hebt, dan val je af. Dat is zo. Daarmee zorgen we voor hoogwaardig onderwijs. Maar we moeten absoluut niet studenten gaan selecteren op de centen. Want dat is echt een verkeerde kant die we op gaan. Nou, ik denk dat dat helemaal niet gaat gebeuren. En ik vind dat we aan die leenangst die er misschien nog is... nog heel veel kunnen doen, want dat is echt een onterechte angst. Namelijk als je hem niet, hoeft terug, niet kan terugbetalen, hoef je hem niet terug te betalen. Dus het gaat hier om een risicoloze lening eigenlijk. Nee, want uh, we, we spraken net die meneer van 44 die nog steeds afbetaalt en nog 3000 euro moet. Uh, en maar, zo zijn er heel ah, veel jongeren straks die gewoon jaren... Dat is het oude uh, stelsel, hè, maar die meneer onder Ja, ja, maar ja dat, en dat wordt alleen maar erger. Je moet dus. inderdaad jaren terugbetalen, maar als je het niet kan terugbetalen al die jaren, en zeker niet na, na die 15 jaar, dan gaat het toch gewoon weg? Dan zit je dus 15 jaar aan een hoge lening vast, terwijl niet elke hoogopgeleide jongere meteen heel veel geld over uitgepraat. En uh, de Kamer ook nog niet, want donderdag 7 februari praat de Tweede Kamer verder over de hoofdlijnbrief sociaal leenstelsel. Goed nieuws. GroenLinks, uh, GroenLinks steunt de oproep van de jongere vakbonden. En ik vind gewoon, als je iets van je leven wil maken, jongens, moet je gewoon investeren. Voor wat hoort wat. Morgen zijn we er weer. Debat.